De beurt een trekje, duur maar lekker, voorzichtig met de as au. ja daar krijg ik ook niet van, voorzichtig met de as au. ik mors nooit, goed Morgen Morgen meneer Wiels. Morgen, en opeens smaakt hij je niet meer, hè, dure goede sigaar, je rookt hem al jaren, je huwelijk sigaar. wat wil je niet waar, maar opeens smaakt hij niet meer, de meid, opeens is het van de blacht. Blah, opeens is weg blah. vanwege een aardappeltje. Ja, ja, ja, ja. Uur eigen aardappeltje, ja, is er in het verkeerde keelgat geschoten. Mogen het er spoedig weer uitschieten, zo niet. Dan zal ik het moeten dragen. Dragen wat? Doemie. Je vrouw, wat is er mee? Heeft mij verlaten. Nee. Ja, Doemie heeft mij verlaten, is van mij heen gegaan, de meid. wat vertel je me nou toch? Ja, de waarheid, de, de harde waarheid, gebaseerd op Doemies... ...niet minder harde aardappeltje... ...dat ik weigerde te slikken... ...en haar in het verkeerde keelgat schoot. Me mevrouw Biels, is er bij je weg? Jo, ja, waarom? Waarheen? Wanneer? Gisteravond, te Helkemein ...naar haar zus. Wat? Huh? Zus Dien, de meppel. Vanwege het harde aardappeltje dus... ...het eerste in ons trouwen... ...waar ik een aanmerking over maak... ...in alle rust, overigens, zoals je me kent... ...niet meer dan een mild... Ik tref hier een hard aardappeltje doen. Niet meer dan dat. De verklaring van... De verklaring van wat? Van mijn opstaan van tafel. Aha. Mijn niet meer blieven. Als ik een hard aardappeltje tref, namelijk dan blief ik niet meer. En dat bliefde zij dan weer niet. Dat was voor haar voldoende reden. Mij moet willen te verlaten, de meid. Slapende. Slapende? Sliep ze dan? De meid? Nee, ik. Na de eten dus. Oogje toe even. Om het harde aardappeltje er even uit gedachten te zetten. Even de slaap erover te laten gaan. Niet meer dan een laatste slaapje. Dat om half twaalf schrik ik wakker en weg. Weg. Ja, naar de zus. De meppel. Briefje op mijn buik. Ach jee. Briefje op mijn buik in dat verblindende handschrift. Vaarwel, ik ga voor goed. voorgoed naar mijn zuster. Help. Help. Ja, haar meisjesnaam. Zij is een meisje, zij is een meisje Goedehof dus. Eh, uh, hè? Goedehof? En, uh, dat uh, dacht je help, zei Ja, dat is het handschrift van de meid. Oh? Ja, daar zat die ambtenaar ook als raar naar te kijken destijds. Toen ze onder de trouwakte achter zette help. Ja, nee, wacht even. Voor is nou even over je huwelijk. Wat, wat heb je gedaan? Gedaan niet. Hé? Huh? Nee. Nee, nee, nee. Ik, ik heb gelezen, herlezen, ik heb nagedacht. Teruggeschoten op mijn huwelijk. Hoe goed het was, hoe lang, hoe breed bedoel ik, hoe diep, of, ja, ja, ja God, wat is een huwelijk. En hoe zijn er al die lange, lange jaren heen, een goede vrouw voor mij is geweest, een goede huisvrouw, een voze minaret, een, een devote minares, bedoel ik. En dan nu, hun eerste misstap in al die jaren, hun eerste harde aardappeltje. En dan vraag jij mij wat ik gedaan heb. Ja, en niets zeg je. Maar nee, niets, nee. Noem, noem, ik noem niets, nee. En anders zal het wellicht een grote zelfoverwinning noemen. Een man die zijn mannelijke trots verlogen. Ik noem het niets. Hoe noem jij het? Ja, wat? Dat ik toen die meid reeds vergeven heb. Dat ik heb toen reeds in dat eenzame avonduur... Haar, haar harde aardappeltje vergeven heb. Dat noem ik niets, nee. Hoe noem jij het? Nou, ik noem het ook niks. Voilà, alsjeblieft. Ja, hier, noem het niks, hè. Ah, als je dat tegen twaalf uur wakker zit met een briefje op je buik, help. Ik dacht dat ik door de grond ging. Het idee dat daar mevrouw Kruidje-Roer niet in het hols van de nacht op weg is om de laatste trein naar Meppel te pikken. Ik wist niet hoe gauw je motor zat. In mijn bretels, nota op mijn pol, nee, weet. Waarom die? Waarom die? Haha. In de laatste trein naar Meppel. Nou, ah, wat begin ik daar alleen in? Tegen wie? Tegen wie niet? Weet je het niet? De laatste trein naar Meppel... Wat erin zit, dat is moord en doodslag. Wat wil je? Dat openbaar vervoer, dat trekt aan. Hé? Daar begin je alleen niks tegen. Rezen, Paul. Morgen, chef. Morgen, Lien. Oh. Ja. Morgen, Paul. We hebben het er net over, man. <laughs> cool. wat heb jij nou aan? <laughs> Drenkelingenpak, Lien van de ja. Meppelse politie, weet je wel. Ja. Zeg, ja, chef, ik wilde wel even naar huis voor iets anders hoe naar me gemeld heb. Dus. Onzin, Paul, staat uitstekend. Ja, ja. Ik vertelde dat de Hellen Over gisteravond dus, dat ik kwam halen, Plug, vlug, toeteren tegen die waanzinnige plet van Paul. Maar dan moet je vooral met Paul zijn, zegt de Hellen. Als je haast hebt, hoorde je me niet, Paul. Ja, ik zou het wel denken, chef. Oh. En met mij zo'n 360 pletburen, ja. <lacht> dus zo'n 700 kinderen wakker, zeg maar. Tienen zijn nog, uh, dat heb je weer zo'n gek. Wij lagen het ook al in, Wien, weet je wel. Ja, ja, ja, ja nou zeg, of ik het anders wel geweten heb, Paul, dat jij er al in lag, daar kan ik dan helemaal voor naar boven, hoor. Twaalf verdiepingen hoog. Dan moet ik meneer dan persoonlijk voor de deur uitslepen. Nee, dan even even. Maar ja, wat de wiels. Je <laughs> heeft een half woord genoeg. Die zegt dan beneden... Hoi. Ja, voilà. Met hij. hij. Hartelijk hoi. Wat jij man? meneer Oh, hou op over gisteravond, hè. Link. kijk even. Ja, zeg jij ook al in het renkelingenpad? Ja, ja, hoe het? je het? <laughs> voor met wel moet je rekenen. Hè. Nou, zijn er nog even kritiek. Op de Meppels de klederbrasset. De helle hoe hij die daar even bij zijn moeder voor de deur van de straat plukte, zegt Als thuiszand. Als wie? Ja. Als thuiszand, ik kwam net thuis van de Repolitici, van het anti-toneel, weet je wel, van Nel. Nel van de Burg van de Wal. Ja, jullie zijn een nieuw stuk aan het institueren, Ja, iets van uh, Tawessan, de koningin der Liyahannakun. Heel uh, anti-auto-autoritair stuk, weet je wel. Hele uh, weke figuur eigenlijk, die Tawessan. Zo van uh, trappen naar de mieren en likken naar de leeuwen eigenlijk, hè. En dan speel ik dus dan Tarzan, hè. De rol van Tawessan, de jungel <lacht> Vanwege mijn aangepaste figuur, weet je wel. Onwaarschijnlijk weer, wat de Wat ik daar voor onaangepaste figuur. als een valle lendendoekje. uit zijn auto moet sleuren. Ja, maar laat dan iemand ook vooral niet even de tijd. zich ordentelijk in zijn ellendendoekje af te sminken, hoor. Vooral niet. Ah, ja, omdat we de laatste trein naar Meppel moesten halen, man, Dat zei Ja, over bewuste geschiedvervalsing gesproken <lacht> even, zeg ik. Hey, Tabasan in de laatste trein naar Meppel. Hoe bedenkt men het? Koenis? Ja, merkwaardig groepje nogal linde. Ha! Merkwaardig? Chenant, ze. Chenant als de pieten. Daar ga je dan even een dame mee beschermen. Met gilde al als men ons zag, zeg. Dan hoor je dan mee over het perron, pol op blote voeten, een kort penwaartje. Ja, ik had in de haast de Tieners Duster even aangeschoten, Lien. Mouwen tot hier, hè. Ja, ja, en dan die daar met een slungelige karkas in een gebloemd doekje waarop de strijdkreet. lukt. Er speelt iemand voor Tarzan. Ja, verrukkelijk zeg! En hebben jullie hem gehaald? Op het nippertje kwam de in het voorbijholen, dus nog even toegeroepen dat we geen plaatsen bij ze hadden ook. Ja, wat zei die? Joeghe. Joeghe? Wat zei die Joeghe? Joeghe, ja, een uitbreiding van de NS-service. Veilig, vlug en voordelig, Joeghe. Ja. Joeghe. Man dacht dat we van een feestje kwamen, Lien. Oh. we zijn er ja. ook getraind, hè? Doe maar een beetje mee. Als je er tegenin gaat, dan slaat het gaaije meteen op je bek. Ja. Maar ophoog, ben ik het gaaije stiepen dat een conducteur meteen om de op den bek slaat, Paul? Ja, sorry, maar met het tijdlustige overhemd van u, met die uitdagende losse mouwen, ja. en dat het bezweet de verwilderde hoofd van u, daarop ik, ik, ik zou persoonlijk ook je op gezegd hebben, eerlijk, knap. Ja, wat heet, zeg, je zal daar in de kleine uurtjes vredig op weg naar Meppel even zo'n ongure Al Capone je coupé binnen zien komen slapen. Slijpen, zeg je? Ja, ja, op zoek naar Doemie, zeg. Onopvallend, dat ze het niet merkt dat ik er ben. Ja, lastige opgave nogal, Olien, om in die uitmonsting te proberen niet te laten merken dat je er bent. <lacht> ja, gewoon doen, Paul, dat zei ik nog, man. Je gewoon gedragen naar wat je bent. En dat deed ik. Ik zei zo nu en dan, dan zei ik eens gewoon naar wat ik was. Oh, ja, ja, man. Als er zit nou toch iemand onopvallend wit voor te bewegen, dan is het Tarsland toch wel? Ja. ...behalve als Bodem hem voor de zoveelste keer in de trein... ...naar Meppel met zijn grote voeten op zijn blote sandalen gaat staan. Dan wil Tarsan wel even oehoehoe zeggen. Hele onaangenaam commentaar ook van de hoor. Ah, ja, Verschrikkelijk, verschrikkelijk, verschrikkelijk. Wat je dan voor bedekte insinuaties naar je hoofd krijgt, Het minste is nog zo van... Uh, ...en meneer, bevalt dit nog beter dan partnerruil? Ja. <tie> ja. En voor geen reden vatbaar, hoor. Of ik nou al zei, sorry, maar toevallig ben ik hier op zoek naar mijn wettige echtgenote. Niks hoor, schamper lachen en roepen van geef niks hoor, meneer. Beter ten halve verkeerd dan tien in één jurk. Die sfeer, beschamend. Ja zeg ik. En hebben jullie mevrouw Bielt eigenlijk nog gevonden? De hoed. De meid, heur Ja, in het laatste compartiment. Snel teruggeweken dus en plaatsgenomen in het voorlaatste. Ja, en in Zwolle stapt die vent eruit, zeg. Welke vent? Ja, die jij had aangezien voor Tante Lien. Ja, sorry, hè. De hoed, man, de hoed. Ik meende haar om de hoed te herkennen. Ja, jou zie ik de vrouw nog eens herkennen aan haar mijter. Zeg, dus ze zat helemaal niet in. Nee, een paar treinen eerder genomen waarschijnlijk, niet. Ja. Als de chef eenmaal slaapt, je weet, hè. Daarom zit de helle. Wat ik zei, een hazenslaapje. Ja, bij de poelier, ja. Ja, ja, maar... Eh... Verder geen moeilijkheden in de trein. Och. Een paar oudere dames in het compartiment van ons zien, weet je wel, dus je begrijpt. Ja, ga mij nou beschuldigen, daar zitten kijken, Paul. Wie probeert het gesprek met ze nog op gang te brengen? Hoffelijk. Wie stelt ze op hun gemak? Probeerde dat althans. Bied hem tussen dat gespuis in, zo laatst de trein galant zijn mannelijke bescherming aan. En als je op je groepsuiterlijk de schijn al tegen hebt, chef, ik weet niet... Nou, dat heb ik gedrag weg te nemen Paul, die schijn... Door me op ordentelijke wijze voor te stellen. Dames, mijn naam is Beers, u weet wel. Aangenaam. De heer in Roze Duster is mijn architect... ...en de jongeman in lendendoek is mijn uitdrukt. Mm. De Helle, die jaagt dan met zijn gegild die wijpjes... ...weer te stuiven op het lijf, hoor, ja, meneer. Ja, omdat Alie Capone met de horschkwossen... ...terversantse peren tenen weer proberen te verbrijzelen. Om je tot stilte te manen... ...en niet tot wildemansgekrijs. Ja, chef, chef, één vraag. Ja? Uh, dat begrijp ik niet, uh, echt niet. Waarom uh, geeft u mij er opeens opdracht om, neef even mijn dust om de schouders te gooien, chef? Om dat bleke slungerlijf zijn gerimmelde naaktheid te bedekken, Paul. Om die wijfjes weer op hun gemak te stellen, man. Tonen dat we weten hoe het hoort. En heb ik ook een vraag, Paul. Want dat snap ik dan weer niet, man. Waarom in hemelsnaam trek jij, neef even dat malle roze ding dan aan? Omdat u persisteerde, chef. Weet u dat? Chef, sorry, maar ik gaf u nog een hint, ja. Ik vroeg nog op, of het een opdracht was. En daarbij keek ik toch van zo. Van hoe? Van zo. En hoe kijk je dan anders dan zo? Uh, normaal kijk ik van, eh. Uh, van zo, dacht ik, zeg. Van zo ben je zestig hè? Normaal kijk je van zo? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Want zo. Kijk ik bijvoorbeeld als u een grap vertelt, hè? Dacht ik, Chef. Bijvoorbeeld van. van dit weet u wel. Nee, nee, ja, je gaat een beetje. Ga een beetje zitten janken, zeg. Ze helle. Dan moet ik dan een hint uit afleien. Als iemand al smoelen trekkende het kind hier zijn mallerloze ding staat aan te trekken. Wetende dat. Wetende wat? Dat. Wetende dat. Die waanzinnige bodem tegenwoordig van de jongelui. dat slapen zonder passend ondergoed. Niks, primo. Ja, ja. Zo uit het bed uh, geschoten, Lien. Uh, ja? toen de chef op de deur stond te de hengsten, dus, zeg gauw maar uh, iets aangeschoten. Ja, ja, Wetende dat, hoor. Als ik de dametjes even op hun gemak wil stellen. Als ik dat half dagen de lange lijstje van het kind even wil laten bedekken. Wat doet Paul? Hup! Daar gaat ze, malle roze duster. Paul, wat dacht jij nou toch, Nee, geen, geen idee, chef. Nee? Het enige dat ik kon bedenken, dat u uh, de coupé misschien voor ons zelf wilde hebben, chef. Ja. Fout misschien? Ja, misschien, Paul. Misschien, hoor. Twijfel er vooral nog aan. <laughs> En paniek natuurlijk, hè? hele krijg ze geen Coupé uit, brullen om de conducteur, over paniek gesproken. Als je voor zoiets even een officieel ambtenaar de S op je dak krijgt. Hè. Uh, als je die daar even aan op mijn benen. Ja, wat zei die? Wat, wat zei die? oh ga, die kijkt ons eens aan. En die zegt, uh, niet roken, niet roken, heren. ja Nou, oh, luister, je bent een ander gewend, Lee, niet zo'n laatste naar Meppel, hè? Ja, wat gezag hoor, zo'n man, klopt een boei ik rook er ineens, Maar klopt de een in mijn groep. krijg je die luisje. Beroep, hè. Die agent in Meppel bij de uitgang, net zo. Een agent? Ja, hou op, zeg. Zag ik meteen. Ik denk die staat op te wachten. <lacht> hebben, ze door de NS, hebben ze door de NS getipt, hè. Niet roken in niet roken. Driemaal sterk. één in de roze dusper. Dus ik meteen van uh, uit. Dat ding vol. Hoed hier. Ja, hoed? Ja, vol. Ja, losjes in de hand houden, hè. Dat zo als dekman bovenhoed. Dat het minder opvalt en ik erop af. Op die man af? Ja, ja, dan moet je brutaal wezen, hè. Dan moet je erop af, overdonderen meteen. Zo van de duimen achter de brutal zijn iets van uh, zoe. Zoeën. en dan word je nog een knieker, boerman, hè. Heeft u wat aan uw knikker, buurman? Buurman, meppels, hè. <tie> dien haar taaltje. Zegt hij een buurman tegen hem? Ja, wat dacht je, die kennen elkaar nog geen van allen. Die wonen daar in die flat, die ambtenaren. Eh, daar willen gezond mensen die niet wonen. Dus die zegt meteen van... Eh, wat heet die dan de knikker? Geen man van metal dus, hè. Hij zegt, eh, er is een vent in een roze duster erop voert. Ja, Tine de politie gewaarschuwd, Lien. Die zag nog net hoe door een grote, dikke, griezelde Hij werd afgesleept, weet je wel. Ja. In haar eigen woorden dus, hoor. Over een volledig signalement even gesproken, zeg. Ja, daar hebben we het dan niet over. We hebben het nou overdag, Ger. Ja, en wat zei je? Ik zeg, uh... Nog een ander hè En dan heb je de roze juist voort. Het is toch wat zagen. Het is toch wat te zeggen. hè eh? Meppels dus, hè. Eh? Ja, Ik zeg, nou, maar anders je maar brof daar uw volk dan de buurt van Goemappel, hè. Eh? hè eh? wat doe je, boermanen? Hij glunderen met een eentje. Gezagswager, beschaar maar van Goemappel, hè. Eh? <laughs> Op zijn meppels dan, hè. Eh? Ja, ja, ja. En toen ik er nog een bom overheen van, eh, uh, en mergen, komt dus in een borrel, Mimi Jorp. <lacht> dus die staat vanavond voor gek bij buurmannen, de postboerden, op de mat, hè, brutaal, deze het enige. Ja, nou, ik weet niet hoor, toch, he? zat het toen al even iets van twijfel op zijn gezicht, hè, toen Koen daar nog even beleefd zijn hoed voor die man afnam. <lacht> <lacht> gek. Ah, die zijn er onder elkaar wel wat gewend hoor, in groenwapen. en toen? <lacht> Nou, toen, ja, toen, toen, toen, ja. Paul en het kind wat geld gegeven voor een hotelletje dus. Ja, en dan krijg je toch wel even een merkwaardige blik op de Meppelse horeca, zeg. Op hun gebrek aan gastvrijheid, hè. Zodra je als Tavisat enigszins afwijkt van de plaatselijke klededracht, de dan waarschuwen zij meteen de politie maar even. Nou, de agent Willien. ditmaal met mijn duster aan, hè. Dus toen zat het helemaal fout. Ja, zegt die wou mij meteen voor me schieten die man toen. Als zijnde koensen zijn koensen ontvoerder. Het was dat ze de volgende in zijn tas had vastgeroeid, maar anders. <lacht> Zaken op die bureau even uitgelegd, hè? Tine gebeld meteen. Alles oké, okay, meid? Chef weer, hè? Oh, fijn, joh, klaar. Nast bureau gebleven, denk pak aan en vanmorgen op de gesteld. Nou, gelukkig maar, zet. Ja. En jij? Ik, ik naar mijn dommetje. Het huis van zusdien, nachtelijke wandeling door het stille meppel, daar het huis. De steen van zusdien. Vreemde ontroering plots. Het licht op de logeerkamer dat uitgaat. En daarachter het venster stapt ze nu in haar beddeket... ...en denkt aan haar bobber, de meid Spijt dat ze het gedaan heeft nu al. Ja, ja, en toen? Half uurtje gewacht nog, toen stil het raam opengeschoven... ...tip, tip, tip op de teentjes de trap op... ...zachtjes naar binnen geslopen muisjes, stil uitgekleed en erin. Eh, uh, eh, uh, stemmetje van, uh, ben jij daar? Ja, ja, alles is goed... Diepe zucht van geluk en plitten bij jongens. Ach, goed. En vanmorgen wat tijd? Ha, nee, nee. te uh, uh, half zes opgestaan reeds weer ik. En uh, overzacht het huis weer verlaten. En zouden alle hotelletjes maar ons af. Maar nergens twee heren uit het westen te bekennen. Nee, al ligt niet. Wij sliepen Prins Heerlijk bij je buurman op het politiebureau, wij. Ja, en dat laat je me dan niet even weten, ja, hè? Moet je horen, wij wisten niet waar je zat. Bij Tante dien, waar anders, bij Tante dienen. In de Walter Marlijnlaan. Nee, daar woonde zij. Hè? Huh? Wat zeg je? Daar woonde zij? Oh, wat nachtig? Ja, nee, dat is bij mij weten. Playjaar verhuis. op mijn hoed! Mijn hoed, mijn adres, de helle! Mijn hoed? Niet de hoed waar? Op het kussen. Bij hoe heet ze? Wie is het? Die vrouw. Mijn hoed, briefje eronder. Alles is vergeven en vergeten. En mijn adres in mijn hoed. Waar rest staat in mijn hoed, Doomy waar Doomy. Nou toen ik dit langs je huis reed met die politieauto, dus ding ze je broek te schuieren, ja. dat is een buiten chef. Doomy mijn broek schuieren hè. Ja maar hoe weet jij nou eigenlijk dat zij er van door is gegaan? Hoe weet Hier jongen hier op mijn buik briefje op mijn buik lees zelf, maar wel, ik ga voor goed naar mijn zuster, help. Was kijken voor de gein. Slaap wel, ik ga alvast, wel terusten Doomy. Was dat help dan? Ik ga alvast hier, Maar kijk, ik ga alvast worden. Waar heb ik geslapen? Oh, hier. Je aan, in bedrijf Bielskocht, waarom morgen? Ja, ja. Ja, die is er, mevrouw Biels. Ik geef hem u even. Ja, maar, maar mevrouw Biels? Doe wie? Ik, ik, ik ben er niet. Ik, ik ben er wel. Euh, zeg dat, maar, ik terug. Geef hier. Laat los, leg hier. Ik ga uh, de doe, dag doen. Dag doen, met bommen. Doe. Wat zei je doen? Waar ik vandaag te zeet. Doe. Bij een vreemd doen. Ik bedoel, nee, een misverstand. Ik, ik dacht dat ik dus bij die, dat zus die, bij zus die in bed lag. Begrijp je het? Nee, begrijp, begrijp je het? <tog> Dat waren de verwikkelingen rond Biels en Co. geschreven door Jan Moraal, met Cor van Dijk en Mathé Daasdonk, en Wegen ziekte van Frieden, Frieden Frans Koster met Maria Lindes en Jo Fischer Junior, welke laatst ook de regie voerde.